Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint de koninklijke familie aan het bezoek aan Amersfoort in het kader van Koningsdag. Het regende er vanochtend, maar het lijkt nu droog te worden. Om zeven uur stonden de eerste mensen al klaar langs de route. Die is iets meer dan een kilometer lang.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 In Tilburg is vannacht een ambulance-medewerker mishandeld... door een man van 26 uit die stad. Ze had de man kort ervoor nog geholpen omdat hij bewusteloos op straat lag. Toen hij bijkwam trapte hij haar tegen haar armen. Hij is opgepakt. In het oosten van Sri Lanka zijn 15 doden gevallen... in de nasleep van de bomaanslagen van zondag. Toen politie en leger een gebouw omsingelden... klonken binnen drie explosies en vanuit het gebouw werd ook geschoten... Toen ze het gebouw binnenvielen, vonden militairen de doden... onder wie zes kinderen en drie vrouwen. Sinds de aanslagen, waarbij er ruim 250 mensen omkwamen... zijn tientallen mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Volgens president Sena zijn er zo'n 140 mensen in het land... met banden met IS. Het weer, een regenzone, trekt in de loop van de ochtend naar Duitsland weg. De zon breekt door en het blijft een paar uur droog...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 En daar komt heel beperkt Zandvoort in voor. Maar hij komt aanstaande vrijdag een verhaal vertellen over de gevolgen van de bouw van de Atlantic Wall. Vanuit een beetje het landelijk perspectief. En daarin gaat hij inzoomen op Zandvoort. Dus dat wordt het verhaal aanstaande vrijdag met beeld vanuit het genootschap uit Zandvoort.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 Dus het gaat niet met voorbedachte raden. Die nee, nee, nee. Maar het is wel heel euh, interessant. benieuwd is, uiteindelijk van wat, wat vind je? En ja, uh, ja. wat kom je tegen? Ja. Je, je komt op de meest rare plekken kom je dan nou opeens dingen tegen waar je het helemaal niet verwacht. En dus het is, het is ook altijd wel weer. Uh,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 En volgens mij zijn we alweer een jaar of dertig bezig met praten over hoe gaan we nou die nieuwe, die hernieuwde, het hernieuwde zandvoordaande ja, kust, hoe gaan we dat nou beter vormgeven? Dus het ja. hele ja. verhaal. Dus we, zijn, we blijven maar bezig met de boulevard en ja, ja, ja. eigenlijk met de sloop in het kader van de, WDW, of ja. van, van de atle, bouw van de Atlantic, Atlantic Wall. Ja, ja. Maar die grandeur die er voorheen was, voordat dat allemaal gesloopt werd, voor de ja. Atlantic Wall, en dan met Marshall hulp snel de boulevard. Uh, mensen blijven verlangen. Nou, de er valt van mee hoor. De Marshall Hulp Boulevard. Ja, ja. Wil het, ja, het, je een van die verhalen? Ja, het, is, het is met name ja. Hotel Bouwers is uh, daarmee uh, gerealiseerd. Maar, uh, het oude of het nieuwe? Uh, het, het, het, uh, wat gesloten is, ja, wat, daar waar nu het casino bij. staat. Met het oude, ja, dus het oude ja. bouwers, Dat is gerealiseerd met uh, steun, Marseille. Amerikaanse steun, okay. financiële steun.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 Nou ja, die grandeur waar jij het over hebt, Roy... die is niet meer teruggekomen. Dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja. ja. Die grandeur is... Daar blijft ja. een soort verlangen naar bestaan. Ja. Uh, ja. Wat, ja. Uh, bij alles wat er komt... merk je dat uh, met name de oudere generatie... zo'n verlangen heeft van... ja, maar het was vroeger allemaal zo mooi. Ja. Uh, ja. En ik denk, ja, dat, krijg je, dat krijg je ook niet meer terug. Want het is iets historisch... wat ja. volledig is weggepijkt. Ja. Ja. Nou, het is ook heel opmerkelijk... Uh, uh, uh, hoe, de, hoe de architecten van toen... net na de oorlog reageerden op uh, de bewoners...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 Dus dat was nog een, een vrij lange periode. Slopen gaat heel snel, maar ja. dan, uh, om het weer weer op te bouwen, dat duurt dan uh, ja. jaren. En al die mensen zijn natuurlijk ook geëvacueerd, hè, die daar allemaal. Ja, waren. zeg maar, er ja. woonden 9000 mensen in Zandvoort en uh, in 1943 woonden hier nog zo'n 1700 mensen. En na de oorlog kwamen er al snel weer veel mensen terug, maar er was niet alleen gesloopt.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 Ja, het... dat, dat gebeurde toen. Uh... Blijkbaar wel. Maar het is ook onvoorstelbaar <coughs> dat je dat nergens hebt gelezen.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 Uh, in 1946. Dat was pas in, negen, in september. Want uh, de, in, in 1945 en in 1946. Had je alleen de burgemeester en de wethouders. Maar er was geen gemeenteraad in Zandvoort. Nee. Dus de, de start van de wederopbouw.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 ...democraten ja. tot in het, uh, op, op het ja. bot. Ja. Nou ja, Iedereen heeft er al een over. Ja. Uh, ja. Wat is Van Alve weer teruggekomen ook? Als ja, Van Alve was al ja. meteen op 5 mei 1945 zat dus hij er alweer. Ja. Want hij, uh, hij was vanuit het oosten van het land was naar Heemstede gekomen. En hij is vanuit Heemstede meteen toen uh, de, uh, de bevrijding uh, gevierd kon worden... ...is hij naar Zandvoort gekomen. Okay, ja.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 De kocht, de de kocht. Ja. Van acht uur en om tien over acht begint... Uh, en mensen kunnen de... lid worden van het genootschap. Ja. ja okay. Wat kost dat om lid te worden van ja. het genootschap? Nou, als je hier in Zandvoort woont, 12,50. Ja. Maar als je weet wat je daar allemaal voor krijgt... Vier krijg keer een klink, per jaar zo'n klink. klink. Ja. Twee avonden met ja. een consumptie. Ja. Dus het is bijna gratis. Ja, ik uh, ben toch, uh, mooi, toch ik, een bui vandaag. Ik kan, word meteen je, lid. Hij wordt ook lid, ja. kijk nou. Oh goed. Nou, uh, Volker, dankjewel voor je uitleg... Graag gedaan. Ik hoop dat het uh, een mooie avond uh, wordt. Uh, ja, en druk bezocht wordt. Ja, okay. want dat is heel interessant. Dankjewel. Bedankt. Daar zijn we weer, naar een prachtig nummer van Silver, Wem Beng Mooi. We gaan gelukkig verder met het volgende onderwerp. <laughs> Wat Dat gering, zeg zeg nog kosten. één keer hoe het nummer heet: <laughs> Silver met Wem Beng nou, Ja, kijk, zie nou, de hele kijk. Keer is beter, Geweldig. Uh, bij ons zit uh, Erwin uh, Hilbers. Erwin, Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en jij komt voor uh, de 3- en 4-mei-vering, hè? Ja, dat en klopt. Vertel eens over de 3, want normaal is het nou, ja. alleen op 4. Hè? Uh, ik ben uh, Erwin Hilbers, ik ben uh, lid van het 4-mei-comité. Uh, en wat, wat, wat doen wij als 4-mei-comité? Wij organiseren uh, de Dodenherdenking. Ja. En uh, dat is eigenlijk elk jaar hetzelfde riedeltje. Ja, daar, ja de, daar komt het eigenlijk ja, op neer. Ja, ja, ja. Uh, mee, dus en en, en ja, ja. toch uh, zijn er elk jaar wat dingetjes. Uh, ja. Wij evalueren en we gaan kijken van wat, wat ging er nou goed, wat ging er minder goed. Mm -hmm. Waar is de aandacht uh, voor nodig. Uh, maar dit jaar is het natuurlijk wat anders. Uh, 4 mei valt op een zaterdag.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 ...waar uh, door, door de verandering wat, wat, wat minder zit plaats, ...want de banken zijn eruit, er staan nu stoelen... Uh, ...dat we denken van ja, dat wordt nog iets. Want ik ben nu... Uh, ...ja, hoe lang zit ik nu in het 4 mei comité Ik denk dat dat een jaar of zes is. Mm -hmm. uh, we zien een stijging in uh, de bezoekers of de aanwezigen, okay. moet ik eigenlijk zeggen... Ja.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 door blijft gaan ja. en als je dan ziet dat de bezoekers ja het is natuurlijk uh, de de de de mensen die het echt hebben meegemaakt dat is een het ras dat is heel simpel maar als je dan ziet dat er van de onderkant weer een groei is ja dat vind ik wel heel bijzonder ja dat vind ik wel mooi ja ja. Dus uh, dan vrijdag, is, uh, dus, dan is het uh, 3 mei om 12 ja. uur bij de Joodse... Uh, ja, uh, uh, klopt. Daar ja. wordt er herdacht. En dan, wat is er, uh, hè, dan wordt er uh, gesproken hè, door een, een rabijn wordt, en, Dan en, wordt en door de burgemeester. wordt gesproken door de rabbijn, de, de, uh, de burgemeester en nog wat andere mensen. Dit, hè, er wordt wat voorgedragen. ja.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 27 minuten. Ja, we hebben een, een, een, een heel strak schema, wat echt op de halve minuut. Uh, <laughs> ja, ja, en dat, dat moet ook. Uh, de andere leden van, van, van ons comité die, die zijn er weer verantwoordelijk voor de stille tocht. Dat gaat ook na, hè? Na, ja, na, dat, dat na gaat de, na de kerk. Ja. Uh, is de stille tocht naar het monument aan, het, uh, aan de Linee-straat. Ja, ja. Maar ja, dat, dat, dat, dat komt wel op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 ...komt op tijd één euh, ja, minuut voor acht euh, ja, aan moet op tijd op, op, bij het monument. Oui, ja, want iedereen kan even snel lopen meer, hè, dus je moet ook rekening houden. Nou ja, ja, goed, euh, weet je wat het is? Kijk, uh, en dat is niet de nadelen, maar de, de, er lopen altijd een, een, een paar politieagenten voor op de stoert. Maar ja, of dat nou Zandvoortse... of uh, Haarlemse of... Uh, agenda uit de gewaard zijn... dat weten we natuurlijk niet. Nee, nee. En of die de weg kennen, ja of nee... Dat is natuurlijk dat toch, is ook uh, maar hè, Dus dat is wel eventjes... <lacht> ja. hè, en, en zo kan het ook best zijn dat ze... in plaats van haltestraat de Grote Krocht in willen lopen. Ja. Oei, kan er niet ja, iemand van ja. jullie <lacht> ja. meelopen voorop? Het is misschien toeristisch... weer <lacht> eens wat anders. Maar het is, het is bedoeld, in verband nee. met de tijdplanning... Ja, is dat ja, ja, ja. Een,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 Ja, misschien zeg ik dat verkeerd. Maar ja, dacht het gevoel. of hè? Ja. Ja, Dat het heel ook. belangrijk ja. is. Dat dat ieder ja. jaar weer zo ja, gebeurt. Precies. Ik vind het toch heel mooi dat mensen daarbij stilstaan. En, ja, maar ja. ook dat kinderen. Bijna dat kinderen zich daar ook. Die, dat die dat ook. Uh, bewust zijn. Bewust ja. van worden. Wat er eigenlijk allemaal uh, wat er gebeurd is. En dat is gewoon het belangrijkste. En dat is natuurlijk wel iets wat we, wat we zien. Dat we. In, in, in de groei.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 We kunnen hier alles doen wat in andere landen niet kan. Nou, inderdaad. En dat ja. mensen denken van, hé, hey, hoe De zit dat? dat? Dat jonge mensen ja. dat ook wel ja. hebben. Ja, en dat klopt ja. Niet in dat, in dat dogma van een kerk en je moet en je moet. Maar in een, uit een vrije keus. Ja, ja. En ik denk ook, dat dat is natuurlijk wel iets... wat wij als ouders mee moeten geven. Ja. Heer, dat, het, het, het, het, het is niet allemaal vanzelf...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 Zeg maar eventjes, ja. om en nabij de 70 jaar. Ja, ja. ja nou, oké. Okay, uh, ja. Ja. Ja, ja, nou, ja. We zien, we zien uh, ja. elkaar weer, uh, ja, weer in de kerk. Ja, in de, in de, in de kerk. Ieder jaar bij. Ja, Ja. En uh, nou ja, laten we vooral uh, met z'n allen het gevoel van waar het allemaal om gaat overdragen. Ja, dat is mooi. Aan ja. onze jongeren. Ja. Zeker. Oké. Okay. Okay. Nou Erwin, dankjewel. Ja, graag Doe gedaan. Dank dankjewel. En dankjewel. we gaan nu luisteren naar Graceland. the we'll Het was Paul Simon met Graceland. Mm. <laughs> We hebben nog één uh, gast. En daar zit een hele bijzondere gast zit tegenover ons. <laughs> Hans Rijmers. Goedemorgen. Gisteren, Gisteren ge, geridderd. Nou, nah, niet geridderd. Lid geworden. schijn Van de... Van de uh, zou, uh, Gefeliciteerd worden. in ieder dankjewel. geval. Dank je wel. En je bent bij ons voor een extra jazzconcert, ja, hè? Ja, ja, ja. En daar uh, ik, ik, ik ben daar buitengewoon trots op. De uh, formidabele Braziliaanse basgitarist en een basgitarist als soloartiest, dat maak je niet veel mee. We houden stand de, de, de, de Marcus Millers en de Jacob Pistorius van, uh, van deze wereld. Ja. En dat zijn natuurlijk fenomenen.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 Toen dat voor de eerste keer iemand uit hoorde, kennen we niet. Maar er zijn wel weer andere dingen uit voortgekomen. He, toen, toen de Bossa Nova werd ontwikkeld en dat soort dingen, kwamen daar ook weer andere stromingen uit voort. En dat moet vooral zo blijven. Ja. Totdat het iets wordt wat we allemaal als groep leuk vinden. Dus dit is al heel bijzonder. Ze hebben een tussen 17 april zijn ze begonnen aan een tour in, in Nederland.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 Leuk en dat hij, hij, wordt dat dan, hij ja, ja, leuk en Dat, hij dat vind ik ook wel goed. Hij wordt begeleid door, uh, door de, de, de begeleidingsgroep van, van uh, José Koning. Oké. Okay. Dus uh, Hans Vromans is ook de vaste pianist van het Metropoolorkest. Nou, dat zijn allemaal geen kleine, uh, geen kleine, nee, kleine jongens. Nee. Uh, piano en uh, Mark de Jong uh, uh, slagwerk. En Efraim Trujillo, uh, tenoorzax. En, dat is wel leuk, die heeft een... Uh,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 uh, ja, om een uur of uh, half twee of zo, uh, kwart voor twee. Dan, uh, dan mag iedereen naar binnen lopen. En even wat, uh, even wat drinken. En, en, en dan een drankje mee de zaal innemen. Ja. Dus om half drie uh, gaan we beginnen. Of vijf over half drie. Ja. Het zijn ja, muzikanten. Ja. En tot zo gaan die altijd het? op tijd. Ja. Ja. Tot wat duurt het? Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Als die jongens er echt zin in hebben, dan kan het wat later worden. Maar dat is dan het voordeel. Hè? We willen wel heel erg graag dat er toch een beetje. Uh,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 Ja. Zijn er ja, nog kaarten beschikbaar morgen? Want we zitten bijna uh, de agenda. Nou, de, de, ja, god, naar binnen lopen. En dan, uh, ja, ja. ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het komt maar goed. Nee. Komt goed uh, ja, ja. ja ik, ik, ik bedoel, ik zie geen, uh, ik, ik zie geen rij staan uh, van de krocht tot aan de Hema, om nee, op dat nee, te noemen. Nee, nou ja, het, ja, je met, weet het nooit. Dan kunnen er kunnen nog een paar de kerk in, dan Matt in Oei luisteren. Om oh, ja, ja, ja, ja. Ja. oh ja, natuurlijk. Ja, maar ja, ja, ja natuurlijk omdat ja, ja. het extra is. Ja, dus er ja, maar dat, in het sentiment tussen het ene en Ja, maar kijk, het zit elkaar ook niet in de weg. Nee, het is een publiek. Dat is prima. En daar komt bij...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 Die dan fibra uh, van ons gaat spelen. Oh, ja. En dat is wel weer goed. Dat is echt de beste fibrazanist in Europa. Door iedereen erkend. Niet alleen door, ja. door ons hoor, omdat nee, wij uh, misschien bevooroordeeld zijn, maar het is gewoon leuk. erg goed. Ja. Ook dan, wel weer goed. Dan zie er... ik je weer dan Ja. De ja. Tijd weer. ja ik ja, ik vraag me ook af waarom ik hier weer uh, iedere keer. Ik kan wel een kamertje nemen hier toch? Ja, ja, ja, ja. Het is makkelijker <laughs> om die iedere keer rijden en weer te rijden. <laughs> <laughs> ook een goed idee. Ja.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 Echt extra jazzconcert. Wat Hans net verteld heeft in Theater de Krocht. Met de Braziliaanse bassist Nij Conceitiao. Yeah, uh, aanvang half drie. En uh, het entree is 15 euro.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 Dat is ook leuk weer. Uh, 11 mei is er het Nationaal Oldtimer Festival. En de historische uh, zandvoort Trophy op het uh, circuit in Zandvoort. Dat is ook alweer een leuk weekend. Uh... Ja, en we blijven weer muzikaal. Want 25 mei is er het live optreden van de Engelse schoolband. Rayburn Valley High School op het Raadhuisplein. Om twee uur s middags. En dan 30 mei. Uh, dat klopt dan wel. Hè? Uh, uh, Royer, de regenboogborrel voor jong en oud. En dat is bij Beach Club aan Zee. Ja, dan. Dat, dat is een nieuwe locatie. We gaan nu uh, uh, een wisselende locatie hebben. Oh, okay. Regenboogborrel on tour. Ja. Uh, dus we gaan iedere keer iedere maand naar een andere plek. Okay. Nou ja. En het Rode Kruis zoekt nog, uh, nog steeds collectanten. Uh, in de week van 16 tot 22 juni. En dan kun je informatie aanvragen bij uh, e boy